City Dijkers met het NOS-journaal. Op de westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnen omgekomen bij een drone-aanval. Dat meldt hulporganisatie De Palestijnse Rode Halve Maan. Het Israëlse leger zegt dat militairen tijdens een operatie bij het vluchtelingenkamp in Jenin onder vuur werden genomen... waarop vervolgens de drone-aanval werd uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de slachtoffers betrokken waren bij die aanval waar het Israëlse leger over spreekt. Het Israëlische leger zegt verder een aanval van Hamas uit zee te hebben vereideld. Een groep duikers zou geprobeerd hebben om Israël via water te infiltreren. Het plan was om via de kust een kibbutz binnen te dringen. De marine zou de duikers van Hamas hebben ontdekt en gedood. En ook zou hun basis zijn gebombardeerd. De informatie van Israël over de vereidelde aanval is niet onafhankelijk te bevestigen. De politie heeft nieuwe foto's van de voortvluchtige Bradley Doorder verspreid. Op die beelden is te zien hoe hij afgelopen weekend op Amsterdam Centraal bij de poortjes een sigaret rookt. De politie weet nog niet of hij nog in Amsterdam is. Twee woningen in Amsterdam-Oost zijn eerder doorzocht, maar daar was hij niet. Door er wordt gezocht voor het doodschieten van een psychiater in Rotterdam en het neersteken van een man in Zutphen. De Amerikaanse acteur Richard Roundtree is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol als de eigenwijze privédetective John Shaft in de Shaft-films uit de jaren 70... Het karakter werd ook wel gezien als de eerste zwarte actieheld. De rol leverde Richard Roundtree grote roem op. Roundtree had alvleesklierkanker. De ziekte werd nog maar twee maanden geleden bij hem ontdekt. Richard Roundtree was 81 jaar. Het weer langs de kust een enkele bui. Verder is het droog bij een graad of 6, Vanochtend in het oosten en noorden nog wat zon. Verder is het bewolkt en volgt er ook later weer wat regen. Het 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 in. I'm wow. wow. We'll mm be -hmm. Was overwhelmed and frankly scared as hell because I really felt.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 can you work all week long show you work your fingers to the bone find these enemies. i got i'm have night. myself some fun Saturday fun fun right. Saturday night. make love until the morning come count i'm Some fun, Saturday fun, night, fun, Saturday fun. Night, fun. Night, Make love.